Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten staan niet te trappelen om een bestuursjaar te doen. Volgens studentenclub ISO lukt het verenigingen niet om nieuwe mensen te vinden. Activiteiten gaan niet door of de boel moet zelfs helemaal worden opgedoekt. ISO denkt dat het te maken heeft met geld. Veel bestuursleden zijn daar fulltime mee bezig, waardoor ze studievertraging oplopen. Opnieuw gaat een belangrijk land Palestina erkennen. De laatste tijd hebben onder meer Frankrijk en Canada laten weten dat ze dat gaan doen. En nu zegt de Australische premier dat zij ook aansluiten. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own. predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian authority. We will work with the international community to make this right. Intussen gaan de Israëlische aanvallen in Gaza door... Vannacht is onder meer een bekende journalist van Al Jazeera gedood... Anas al-Sharif. Hij was een van de belangrijkste verslaggevers die nog actief waren in Gaza. Misdaadverslaggever Mick Van Wely moet weg bij de Telegraaf. Hij wordt ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Van Wely had voor zijn werk contact met de zus van een vermoorde vrouw... maar stuurde haar ook seksuele appjes. Drie jaar geleden werd hij ook al eens op non-actief gesteld... vanwege seksueel ongewenst gedrag. Meerdere vrouwen klaagden toen bij de vertrouwenspersoon. En pak je korte broek en andere luchtige kleding maar uit de kast zo, want het wordt warm. Dat is lekker natuurlijk, maar kan ook link zijn. Bijvoorbeeld als je buiten gaat sporten. Joost weet daar alles van. Zijn zoon Arthur overleed meer dan tien jaar geleden aan een hitteberoerte tijdens het hardlopen. Sindsdien probeert die sporters te waarschuwen, zegt hij bij Hart van Nederland. Het is een ongeluk wat je, wat, wat je overkomt bij een hitteberoerte. Het is geen ziekte. En, en zo'n ongeluk... Dat komt omdat er dus bepaalde risicofactoren zijn waar je rekening mee moet houden. En, en daar wil ik ze dus voor behoeden. Dat is nodig. In Leeuwarden en Enschede ging het dit jaar nog mis. Daar overleden hardlopers tijdens een marathon. Mogelijk had dat ook te maken met de hoge temperaturen. En het weer, ja, het wordt warm dus. De dag begint best fris, maar daarna is het flink zonnig en warmt het snel op. Vanmiddag in het noorden wat sluierwolkjes, maar verder vooral strak blauw bij max 24 tot 30 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege wegwerkzaamheden vielen op zowel de A4 als de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bijknopend Burgerveen, 3 kilometer en zo'n 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Here's the thing, we started our friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah, since you've been gone, you're dedicated. You're You'd ever hear me With a annoying smile, when I saw that girl upon your arm, I knew she'd find your heart with a fatal charm. I said, "Soul boy, let's hit the town and hit hey boy." And what's with the frown? But in return, all you could say was, "Hi, George, meet my fiance."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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Australië wil volgende maand de Palestijnse staat erkennen. Volgens premier Albanese is dat de enige manier om permanente vrede te bereiken. In reactie op de oorlog in Gaza gaan steeds meer landen tot erkenning over. Studentenorganisaties hebben steeds meer moeite om mensen te vinden voor bestuursfuncties. Dat betekent dat veel activiteiten niet door kunnen gaan. Volgens het interstedelijk studentenoverleg is bestuurswerk tijdrovend en slecht betaald. In Riethoven in Brabant is vannacht een automobilist tegen een huis gereden. De gevel is zwaar beschadigd. De bestuurder reed de onbekende oorzaak door de heg en de voortuin tegen het huis. En het weer flink wat zon en zomerzwarm, 24 tot plaatselijk 30 graden. Dit is ZFM. my heart. Come so easily This doesn't have to end in tragedy